Dit van der Linde met het NOS-journaal. De Israëlische luchtmacht heeft afgelopen nacht en vanmorgen bombardementen uitgevoerd op verschillende plekken in Libanon en Gaza. Bij luchtaanvallen in Noord-Gaza zijn volgens Palestijnse media burgerslachtoffers gevallen. Ook de Libanese hoofdstad Beirut werd gebombardeerd, maar daar zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het Israëlische leger zegt dat doelwitten van Hamas en Hezbollah zijn getroffen. De leden van het kabinet hebben toch genoeg vertrouwen in elkaar om verder te gaan. Staatssecretaris Achabar maakte gisteren bekend dat ze opstapt om polariserende omgangsvormen. Na een urenlang crisisberaad is besloten dat de andere ministers en staatssecretarissen aanblijven. Premier Schoof zei dat er in die ministerraad geen sprake is geweest van racisme, maar hij wilde verder niets zeggen.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 De president van Abhazie, een regio in Georgië, is niet van plan om op te stappen na de demonstraties van gisteren. Betogers bestormden het parlement in Sougumi vanwege een aanstaand economisch verdrag dat Abhazie met Rusland wil sluiten. Critici vrezen dat het verdrag ertoe zal leiden dat rijke Russen vastgoed opkopen en alles veel duurder wordt. De oppositie in Abhazie riep de afgelopen dagen op tot de protesten. Rusland is een van de weinige landen die de onafhankelijkheid van Abghazië erkent. Moskou oefent veel invloed uit op het gebied. Het weer, het blijft een grijze dag met soms motregen en rond de 10 graden. Later vandaag meer regen in het noordwesten. Vanavond en vannacht op meer plaatsen buien. In het noorden is er ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de AWB.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 Daryl Hall en John Oates bij Goedemorgen Zandvoort op ja. zaterdagmorgen en uh, hartelijk begin. welkom. Heer, ja, goed begin hè? Ja, heerlijk ja. Ja, we zitten hier uh, voor het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Allerwijs Alle luisteraars welkom, uh, Ger Loogman en uh, ja, Hans, mijn persoon, uh, Hans, als Hans Botman. Botman gaan presenteren en het eerste uur is de techniek in handen van Jaap Koper. Jaap, welkom. Dank. Uh, het is druk. We laten we beginnen met even een klein nieuwsfeitje. Dat was een beetje misschien wel uh, Ger. Ja. Het uh, cirkel Standvoort is verkocht. Hè? Ik heb het begrepen, ja. Oh, je had het begrepen. Ik oh, okay. had het begrepen. Aan wie? Nou, het is niet verkocht aan de partij die erin komt. Estate, uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, Game State, dat is een. een, ja? een, een, een, een, een die hebben meerdere. Uh, van die funpaleizen. Oké, okay, het blijft wel een gok. Uh, het blijft een soort, nou ja, gokken. dat gaat eruit. Want ja? echt wat je geld kan verdienen. Want daarom is ook uh, de familie Heino ermee gestopt. Omdat mm -hmm. straks die kansspelbelasting gaat omhoog. En dan zijn ze bang dat, uh, dat het uh, te veel geld gaat kosten voor mensen, et cetera. Mm -hmm. Dus het, het worden straks alleen maar uh, van die fundspelletjes. Okay. Het is dus verkocht aan een derde. En uh, het, het wordt dan verhuurd aan GameState. En het, gaat niet, het, wordt niet, het, te, het wordt niet afgebroken? Uh, nee, dat denk ik niet. Dat is toch een jammer. Nou ja. <laughs> of nee, ik zou zeggen, zet het lekker op de boulevard. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, dat is toch een hele klus, lijkt mij. Ja, dus nou, Wat gaan we ja. allemaal doen deze ja. nou, Twee ja. uur. We beginnen met een reportage van Jaap Koper over het uh, straatnaambord De Oude Trembaan. Ja, afgelopen... ja, dat is leuk. Ja. Ja. Ja, ja. Uh, de duurzaamheidsprijs is afgelopen dinsdag uitgereikt. Precies. Daar heeft naar? Twee uh, opnames over. We gaan even met Michael Kappel kapel bellen over het Sinterklaastoneel. toneel. Ja? Dat uh, kent Altijd iedereen, leuk. iedereen ook al uh, allemaal natuurlijk. In het tweede uur gaan we met Martijn Rieder van de provincie praten over uh, samen slim naar zee. Dat is een mooie, mooie uh, wat is dat website. Voorzien? Nou ja, de, de, de mogelijkheden wat je kan doen om uh, slimmer naar zee te gaan. Oké, okay, dat niet allemaal in de file staat. De ah, okay, okay. um, ondernemer van het jaar is ook donderdag uitgereikt. Tom ja. van de Veen komt er langs. Uh, Hotel Keur gewonnen. Leuk. Ziet er prachtig uit uh, ja, jongens. Ziet er zeker mooi uit. Mooi gebouwd. Uh, directeur van het Stamford Museum. Arlie uh, Rue. Die ja? komt uh, in de uitzending. Carine heeft daar een opname mee gemaakt.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 Als fietspad van ja. Zandvoort naar Bloemenal, aan Hout. Ja. Uh, hoe belangrijk was die trambaan in het verleden? Nou, het is daarmee een hele belangrijke ontsluiting geweest voor uh, Zandvoort. Hm. Dus uh, daarmee werden mensen in de gelegenheid gesteld om naar Zandvoort te komen, naar het strand. Maar Zandvoorters waren uh, ook uh, daardoor in de gelegenheid om veel makkelijker naar een, bijvoorbeeld hun werk in Amsterdam te gaan... Hm.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 Tot, tot aan, ja, uh, daar staat het straatnaambordje ook nog, bij ja? de Herman Heijemansweg. Wat daarna gebeurt, uh, weet ik niet. En tot twee keer toe heb ik dat geprobeerd te vragen aan Gert-Jan. Maar die bleef in een uh, herhaling uh, zitten. Want uh, ja, die bleef in het verleden hangen eigenlijk. Nou, laat, laat, laat, laat, maar uh, eens, uh, dat hoor je zelf wel uh, tijdens het uh, gesprek. <grijgene> de wethouder, Gert-Jan Bluis. Want het heeft alles te maken met een onthulling van een straatnaambord. Ja. De oude, de oude Wa ja, ja, Waarom?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 <laughs> nou ja, goed, we oh ja, komen wel. er toch niet uit. We hebben nog wat mystiek, uh, ja. ja dan, uh, uh, dat is, uh, wat heb je klaar uh, Fleetwood Mac wow. met Little Lies. Je bent goed bezig, ja. weet je wel. Dat lekker, ja. Aflekken, ja. Even ja, oh, sorry, ja, nee, ja, aankondig jij. We hadden het even over Christine McVie, uh, De zangeres die, uh, van Vlieterbeek, ja, een van de zangeressen. Klopt, in uh, 2022 op 30 november overleden. Ja. Dus dat, ja. Ja, dat, ja, dat, was. dat was twee jaar geleden. Dat was nog. Ja. Uh, we gaan verder met het programma, want er zit een bom vol natuurlijk. Uh, afgelopen dinsdag werden de duurzaamheidsprijzen uitgereikt. En wat zijn door, uh... de duurzaamheidsprijzen? Nou ja, dat Hans. is voor een inwoner die uh, zich... Uh, heeft ingezet voor uh, schoonmaken en dingen. en, en uh, Weet ik wat hij allemaal kan doen om duurzaam te zijn. Jij okay. bent toch ook duurzaam of niet? Ik ben zeer duurzaam. Daarom. <laughs>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 En waarmee heb je nu eigenlijk uh, deze prijs gewonnen? Want wa waar zet je je voor in als mensen het nog niet weten? Nou, um, waar ik mee heb... Uh, het is eigenlijk, ik, in, mijn, in mijn bedankwoord heb ik eigenlijk uh, de groep willen betrekken. Uh, we zijn er ruim drie jaar bezig met schoonwandelen. Iedere laatste zaterdag van de maand tussen tien uur en half twaalf... dan gaan we ergens in een wijk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 En zo ben je dat, begonnen. Zo ben ik begonnen. In een, een rugtas, thermos kan ermee. En toen uh, had ik uh, kartonnen bekertjes. En toen zei er een, een, een, een jong meisje. En ik denk dat ze zeventiener was op dat moment. 18 En die zei toen van ja, ik vind dat niet echt duurzaam die bekertjes. Dat was 2,5 jaar geleden. Goed en, gezien. Ja, en, en dat was ook goed gezien. Maar omdat iedere keer op je rug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 Ja, nou, het, het moet allemaal. Nou ja, he? nou ja, dit, dit, dat zijn die leuke dingen die er Toppetje. al bij komen kijken. Precies. Goed, uh, ja, we gaan er bijna weer uh, uh, naar het Sinterklaas klaas toneel. Op dit moment niet, maar uh, we draaien eerst lekker muziek. Ja, wat hebben we aanbieding. Zal ik dan nu uh, de belofte inlossen? Wat ik tegen, donderdag tegen je gezegd heb? Het uh, k, k nummer Nee, Beatles. Oh, oh de Beatles? Ja, de Beatles? Ja. Ja, die belofte ja. die ja. moet ik nog ja. inlossen natuurlijk, hè? goed ja echt goed bezig, man. Oh want Harrison en de Beatles. En de Ja, een van de betere nummers, hè? Een van de betere nummers, nou, oh, We hebben uh, uh, nog gemaakt. We gaan weer verder met het programma, Ger, als je niet vindt. Nee, we, um, we hebben, als het goed is, Maike kappel, kappel, Kappel. Kappel, hè? Kappel, Maike, goedemorgen. Ja, kappel. Kappel, goedemorgen. inderdaad. Goedemorgen. Uh, leerkracht aan de aan de, uh, ja, de, de Orange school. Hè? Ja, Dat is, dat is toch nog steeds zo? Ook. Ik weet niet meer. Oh, dan ben je daar niet meer. Nee, tegenwoordig niet meer. Maar ik regel wel alles rondom de toneel. Oh, op die manier, ja, Want ik toen ik nog aan aan het hek stond daar, toen werk je wel. Maar oké, dat maakt het er helemaal niet uit. Maar het is voor de school inderdaad. Ja, inderdaad. Jij weet wel alles van de Sinterklaastoneel. Nou, dat is, ik denk dat alle zandvoeters, tenminste die hier op school geweest zijn, dat wel een keer hebben meegemaakt. Het was altijd in de krocht, hè? Maar ja, de krocht wordt verbouwd. Ja. En dus jullie hebben een nieuwe locatie moeten vinden. Ja, allemaal. Sorry? Het was een beetje spannend, allemaal. Sorry? Ja, dat begrijp ik ja. ja want, nou ja, je kan natuurlijk wel ergens heen, maar. Uh, ja, het moet ook nog op een goed te lopen zijn en voor de scholen, et cetera. Waar gaan jullie heen nu? Uh, we gaan in de Protestantse Kerk spelen aan het kerplein. Oké, okay. en daar uh, ja, worden gewoon stoelen neergezet. Zo. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Wij gaan dit weekend alle podiumdelen vanuit de oranj school daar naartoe verplaatsen. Oké. Okay.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 er is een conferentie van doktoren. over een uh, doorgroeiende lichaamsdelen. En mm -hmm. dat zouden zij kunnen stoppen. Oh, Oké, okay. <lacht> kun en, de... en dan praat je over oren en, en, en neuzen. <lacht> ja, dat kun je wel, oren, wel eens te maken, ja. handen, tenen. Mm. Blijven die ook groeien?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 Nou ja, ik heb heel erg astma ja. en uh, ik was heel erg bang voor die corona tijd. Uh -huh. En toen, uh, dan konden de kinderen wel komen en dan hadden we alle ruimte. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en uh, nou ja, het feit dat je nog steeds uh, daar zo bij betrokken bent, dat, uh, nou, dat geeft je betrokkenheid ook wel aan, hè? met dat is het Ja. Want hoeveel, ja, ja. hoeveel keer heb je nu meegespeeld ongeveer? Um, ik denk een, jaar of, een keer of 18. Toch wel, 18. Zo, dat ja. is een tijd, hè? Ja, ja.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 tussen 140 en 180. Oké. Okay. Uh, uh, uh. Nou, hartstikke goed. Ja, en volgend jaar waarschijnlijk weer in de, de krocht hè, als het goed is. Dat hopen we wel. Ja, dat ligt ja. aan de kosten van de krocht gaan zijn. Ja, nou, nou, ze ja. zijn druk hè. Nou, het wordt druk in de krocht. Ja. ja, zeker. Maar ze zijn ook druk met verbouwen. Ja, nou ja, het, ja, gaat, het gaat hartstikke goed. Nou ja, is het ik nog niet echt op. Als nou, er zo dat zeg he. je dan, maar <laughs> uh. staat nog niks hoor buiten.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 Uh, nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Er zijn een paar mensen voor uitgenodigd, maar ja. ja. Ja, het is niet de bedoeling dat, dat het dan al helemaal vol nee, zit, is hè? denk dat het kampensvol is in de kerstdoek. Nee, dat moeten we maar niet doen. Nee, lijkt me ook niet. Nou, heel veel succes donderdag, vrijdag en zaterdag dan, hè? Nee, donderdag en vrijdag en vrijdagavond. En, oh ja, donderdag, vrijdag, <laughs> vrijdagavond, inderdaad. Zeg me dus, En zaterdag ga je lekker uh, uitrusten. Nou, dan, moet je dan, je de, dan moeten al de podiumdelen er weer uit. Oh ja, dat moet oh, ook de nog de gebeuren, de natuurlijk, Ja, ja. ja. Nou ja, hey, heel veel succes, Maaike, hartelijk bedankt en uh, ja, het is Sinterklaas en ik hoop dat het nog heel lang uh, ja, wij doorgaat. Hoop dat het gaat. Ja, hoop ik ook voor je. Ja, nou hartstikke ja, bedankt, Maaike, goed. en een hele fijne weekend verder nog. U ook. Oké. Hoi, hoi, dag. Muziek nog weer? Uh, ja, muziek uh, nou, maar we weer, weer nog door, Ja, uh, ja, uh, ja, uh, uh, ja. Maar... Uh, Jij ja, wist wel wie dat was, hè? Dit? Ja, dat was Roemer. Uh, Roemer. Nee, nee. nee, Adel. Adel natuurlijk, jongen. Adel, Bloemendal. Adel met rumor has it. Adel Bloemendal. Adel. Nee, nee. Nee, nee grapje, hoor. Uh, nee, nee. Droom, heel bekende. Uh, die, die komt zomaar Lach weer terug. Heen, ja, die komt bijna weer terug. Ja. Ja, ja. Lachen met jou. Goed, het was leuk over de Sinterklaasavond. Uh, maar goed, we gaan alweer naar het laatste onderwerp in deze avond. Uh, in deze in dit uur? Nou, de duurzaamheidsprijs die bestond eigenlijk uit tweedelig. Hè? Mm -hmm. Ik zal het nog even uitleggen. Dus je had uh, uh, de inwoner, hè? de duurzaamste inwoner, maar Juist. ook het duurzaamste bedrijf. Dat had je ook. Nou ja, dat werd verrassenderwijs uh, verrassende wijze. Weet je, dat, de zon voor apotheek. Hartstikke leuk Ja, tevullen. dat vind ik ook wel heel bijzonder. Uh, laat verbouwd. Nou, ik denk dat het daarmee maar te maken Maar is dat heeft. waar jij werkt? Nee, ik werk bij de uh, Beatrice pansioen En die zijn niet duurzaam? Uh, nee. Minder, minder nou, denk ja, we ik. weet niet. we, we zijn niet... Uh,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 om kunst te maken met uh, spullen die uit zee zijn gekomen. He? Nou, en, uh, dus dat is een. Ze uh, zitten tegenwoordig aan de kerkstraat, heb ik begrepen. Ja, dat ja klopt. in de kerkstraat zitten ze. Ja, we hebben ze vorige ja. week gesproken. Ja. Nou, We hebben nog een paar minuten voor het, uh, het nieuws en uh, nog een muziekje. Ja. Nou, ja. En jij kunt uh, nog wat zo'n voor het nieuws uh, Ja, de brengen. donkere dagen komen er weer aan. En, nee, hoor. Uh, Ja, absoluut. Dat zijn de, de donkere dagen voor uh, kerst. Hè? En uh, uh, maandag 18 november delen de jongere werkers van Pluspunt... tussen. Zeven en negen uur gratis fietslampjes uit. op het fietspad langs de Zandvoortslaan. Dus dat heet nu de oude trein. Ja, sterker nog, daar is de burgemeester ook bij, zelfs. Oké. Okay. Begrepen, ja. ja. En de ja. we Rijksduimweg. en uh, leggen zij contact met uh, jongeren over het gebruik van fietsverlichting. Gaan nou, dus ze de hele dag daar, of niet? Want nee, daar kom ik later ook even langs. Je moet maar... goed luisteren wat ik zeg, Hans. Oh, tussen zeven en negen. Oh, tussen zeven en negen. Nee, maar dus als je dat, dat je erbij is niet wilt... de hele dag. Kun jij niet bellen dat je wat langer blijft staan? Want dan uh, hoeven ik niet terug ja. op.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 klopt, hè, Thomas. Bij 65 euro's. Zo. Nee, nee, nee, dat nou, zei je 125? Dan. Ja, dat is het serieus geld. Ja, je kunt bij, uh, bij de HEMA kun je die lampjes kopen, hè. Voor, ja, voor uh, 3, 4, 4 euro's. Euro. Of zo, ja. Ja. En dan heb je er twee. één voor achter, één voor voor. Zul, ja. Zullen we het uur afsluiten, jongens? Want, uh, maar ja, we gaan afsluiten. Ja. Want uh, we gaan op nog een, een stuk, muziek. muziekje draaien. Wat gaan we nog draaien, Jaap? Andrew Gold, Lonely Boy. Ah, Andrew altijd goed. Gold, ja, lekker, lekker. Tot het volgende uur. <laughs>